Het transport van de tronen zou pas morgenmiddag zijn... maar is verplaatst naar vanochtend vroeg. Waarom is niet duidelijk. Het weer vrij zonnig, maar geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het uiterste noorden vanmiddag mogelijk nog wat motregen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog. En het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Mad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 du bête bête bête je suis tombé la première merde merde ils m'ont du bête bête bête bête tombé la première Met me van Zandvoort. I'm Hey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 Was all that you've given to me The pool is singing my love, love And tune oh. my nerves to the view Yeah, keeping those blinds closed. Yeah. She said I wanna find somebody My life, love And tune my nerves to be a baby I like you, too